Kijk links, kijk rechts en nog een keer, als je oversteken moet. Kijk links, kijk rechts en nog een keer, want dan doe je het pas goed. Als je op straat loopt, moet je weten, hoe het toe gaat in het verkeer. Misschien ben je het vergeten, daarom zeg ik het je weer. Als je oversteekt, kijk links en rechts En weet goed wat je doet Dat zijn de regels van het verkeer Die je niet ter weten moet Kijk links, kijk rechts en nog een keer Als je oversteken moet Kijk links, kijk rechts en nog een keer Want dan doe je het pas goed Voetbal ook niet op de rijweg maar luister naar mijn raad. Spelen doe je op een speelplaats. En niet midden op de straat. En bij het oversteken moet je steeds voorzichtig zijn. Kijk goed of er niets aankomt. Onthoud dus dit refrein. Kijk links, kijk rechts en kijk rechts nog een keer, keer als je oversteken, oversteken moet.